Het is vijf uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De Amerikaanse bevolking voelt niets voor een Amerikaans ingrijpen in Syrië. Uit een enquête blijkt dat maar 9% vindt dat president Obama in actie moet komen. Ook als blijkt dat er inderdaad gifgas tegen de bevolking is gebruikt. 60% van de Amerikanen wil niet dat de VS zich bemoeit met de burgeroorlog in Syrië. De steun voor ingrijpen is naar de beelden van de mogelijke gifgasaanval alleen maar afgenomen. President Obama heeft met zijn belangrijkste veiligheidsadviseurs gepraat over de situatie in Syrië. Hij heeft gevraagd om alle militaire mogelijkheden uit te werken, behalve de inzet van grondroepen. De nationale ombudsman Alex Brenningmeijer vindt het onacceptabel dat automobilisten bij trajectcontroles onterecht boetes krijgen. Hij vindt dat ze niet mogen opdraaien voor de fouten bij die snelwegcontroles. De ombudsman onderzocht hoe het kan dat bijvoorbeeld campers... worden aangezien voor auto's met een aanhangwagen. Net als auto's met een fietsrek. Auto's met een aanhangwagen mogen minder hard rijden. Volgens minister Opstelten blijft het binnen de foutmarge, maar Brenningmeijer zegt dat dit niet mag gebeuren in een rechtsstaat. De oorzaak van het weglekken van radioactief water... bij de kerncentrale van Fukushima is mogelijk gevonden. Dat zegt de beheerder van de Japanse centrale.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 Goedemorgen. Het is iets over vijf uur en uh, jouw zondag start natuurlijk met start hier op Radio 1. En uh, ik wil je direct eventjes meenemen terug in de tijd naar uh, de tijd dat ik uh, op de basisschool zat. Nog niet heel lang geleden, een beetje lang geleden. Ik ben 27, reken dat zelf maar even uit. En uh, wij hadden achterin, de klas, hadden wij een uh, computer, een hele oude computer. En als je mazzel had mocht je een half uurtje per week op die computer een beetje leren... hoe internet werkt, hoe computers werkt. Nou ja, um, uiteindelijk... Um, ja, ik heb er niet heel veel van opgestoken. En ik ben eigenlijk niet zo erg voorbereid op de digitale wereld... toen ik van de basisschool afkwam. Frank uh, van Nachtbraker zit nog steeds naast mij. Hoe was dat bij jou op basisschool, met computers? Ja, exact dat hetzelfde. We hadden er eentje waar je topografie op kon oefenen: met een helikoptertje. Met zo'n oude, echt zo'n oud ding inderdaad. Vliegen naar het landje Ja, waar je ja dat moet. die plaatsen en zo. En voor de rest, nou, dat, dat was het. Helemaal geen computers verder ook. En daar ben ik eigenlijk ook wel heel blij om: dat ik ook weet hoe het ook is. Want mijn nichtje en mijn neefje die zijn respectievelijk, uh, wat zei ze? 14 en 17. Mm -hmm. En die zijn niet anders gewend dan alleen maar computers en telefoontjes en iPads en iPods. Toen ze drie was, of nou nee, dat is een beetje. Maar toen ze acht was, zo had mijn nichtje al een mobiel en zo. En daarom dat is met die Steve Jobs. Ik vind het helemaal niks, die Steve Jobs school. De Steve Jobs school, want ja, er zijn er dus elf van opgericht uh, in Nederland. Die zijn deze week begonnen. Steve Jobs natuurlijk de oprichter van Apple. En op die scholen wordt alles met de iPad gedaan. Elke leerling heeft er één. En daardoor verandert de school ingrijpend. Wat uh, ook wordt verteld in een filmpje op de site van de Steve Jobs scholen. De school kent geen traditionele openingstijden. Er zijn geen traditionele klassen maar groepen van kinderen van 4 tot 7 jaar en van 8 tot 12 jaar. Leraren beperken zich niet tot de overdracht van verplichte lesstof, maar worden talentcoaches. Geen uh, vaste lestijden dus, geen klassikale lessen van een lerares, want jouw iPad is jouw leraresje. Je hebt alleen een talentcoach die even kijkt of je toch... Dat het is wel goed het Gek vind ik dat. Ja, ik ook. Het is toch juist heel belangrijk dat je gewoon sociaal contact hebt. Net zoals wij, dat we hier gewoon met elkaar praten in de ja. studio in plaats van dat ik aan de andere kant van, de van, de, van het gebouw hier bij de NOS zit. En dan via een iPad. Nou ja, nee. Ik vind, ik vind, het, ik vind het echt je, helemaal je nergens. Je kan op zich wel via een iPad dan even een videochat starten met een ander klasgenootje. Ja, waar zijn we mee bezig? Maar ja... Ik denk dan ook wel, misschien bereidt het wel juist heel goed voor, voor die digitale wereld. We doen alles via de computer tegenwoordig. Het is wel nodig inderdaad, maar ik, ik vind het uh, kinderen die van. van wat, wat zijn die nou? Van 8 tot 12 komen in een speciaal ja, zitten? Ja, maar ook van 5 tot 8. Laten we even normaal doen. Ik vind het goed hoor dat we vanaf groep 5 uh, met computers en laptops en iPads en iPods en, en met, met mobiele telefoontjes. dat je daarop wordt voorbereid. Want dan heb je wel absoluut gelijk. Het is wel nodig voor deze digitale wereld waar we in leven. Ah ja, laat, laat kinderen gewoon nog even spelen tot ze 18 jaar <laughs> oud zijn of zo, joh. Ja, dat de, op, de oprichters zeggen in ieder geval... het is slim, want die kinderen worden hier perfect... voor die digitale wereld voorbereid... want de basisscholen zijn nog een beetje te oud. Uh, maar ja, dan zeggen ook weer anderen van... ja, oké, okay, uh, dan verdwijnt dus het pen en papier... en het fijne schrijven. Dus uh, we gingen even de straat op om te vragen... of uh, mensen denken dat de pen en papier echt verdwijnt... door deze nieuwe iPad-scholen. Ja, heel snel denk ik. Ouderwets, pen en papier. Ja, ik, denk echt, ik denk echt dat het heel snel verdwijnt. Jawel, ik denk het is sneller en ja, handiger, denk ik. Ik denk het zelf niet. En waarom niet? Nee. Omdat terugbladeren op papier toch altijd net een wat makkelijker is dan op de elektronische manier. Dus, ja. We praten ook al jaren over papierloze kantoren. Dat zie ik ook nooit ontstaan. Dus. Nou, dat je sneller je mobiel pakt, dat is pen en papier. Laten we zeggen, veel... lastiger met zoeken. Dat duurt lang. Het is gewoon veel makkelijker. Het is veel makkelijker, je hoeft niet meer, uh, niet meer pen en papier te kopen en zo. Papier nee, blijft papier blijft, blijft altijd op de rollen. <laughs> Ik wil weten wat uh, jij hiervan vindt. De stelling van vanmorgen is, de iPad-school is een goed idee. Geef al die kinderen gewoon een iPad en dan leren ze het allemaal vanzelf. Zijn ze perfect voorbereid op de digitale wereld op het moment dat ze op hun twaalfde van de school komen. Ben jij het hiermee eens of oneens? Bel mij op 0800-1121. 0800-1121 is gratis, ik luister uh, naar je. Uh, denk je, nou, over een aantal jaar is alles toch digitaal? Iedereen moet gewoon naar zo'n iPad-school. Of denk je, nee, weet je, uh, je moet gewoon eerst fatsoenlijk leren hoofdrekenen... en leren schrijven. Ik vind dit geen goed idee. Ik wil jouw mening dus weten. 0800 1121 En Frank, jij, uh, jij bent tegen. Ik vind het geen goed idee. Gewoon uh, je kinderen ja. ouderwets uh, leren schrijven en hoofdrekenen. Absoluut, dat moet ook gewoon gebeuren, toch? Al die dingetjes. Het is handig, hoor, uh, dat je een rekenmachine hebt op je, op je telefoon. Maar als je even snel iets moet uitrekenen, is het ook wel handig... dat je dat gewoon uit je hoofd kan doen, vind ik. Precies. Nou, ik, uh, ben je het ermee eens? Uh, 0800 1121. Ben je het ermee oneens? Nou, dan kan je ook naar 0800 1 bellen. <laughs> Eerst even een plaatje. Spreek ik je zo. Know your life's gonna change Say we'll it for me, say it for me it for me You'll need Somebody Maak je geen zorgen, ik ben hier uh, om jouw gezelschap te houden deze zondagmorgen. Je luistert naar Start van de BNN op Radio 1. En uh, we hebben het over de iPad-scholen. Kinderen op de basisschool krijgen zo'n ding in hun handen gedrukt... en daarvan krijgen ze les. Geen leraressen, geen vaste lestijden. Wel een school waar je dan naartoe kan, maar dat mag je ook zelf bepalen wanneer je gaat. Ik wil van je weten wat je daarvan denkt. Bereidt het je nou perfect voor op de digitale wereld? Of zeg je, nou, weet je, ouderwets hoofdrekening is... Over, ja, dat ja, moet je ook gewoon kunnen. En dat leer je misschien niet daardoor. Hè. Je kan bellen 0800 1121. Ik wil graag jouw mening horen. En uh, iemand, uh, de, mijn, mijn eerste beller, dat is uh, Leon. Of uh, Roel, sorry. Roel, goeiemorgen. goedemorgen. Goedemorgen, ik, ik, ik zou het verschrikkelijk vinden wanneer wij in zijn totaliteit in de digitale, onpersoonlijke wereld terechtkomen. En de Twitter-terreur die nu al jaren uh, ons overspoelt, uh, die geeft daar een duidelijk voorbeeld van dat mensen uh, achter zo'n apparaat het niet altijd eventjes uh, leuk uh, menen met mensen. Mm -hmm. dus ik zou het verschrikkelijk vinden, heel persoonlijk en heel uh, uh, uh, uh, uh, uh, afstandelijk... wanneer wij <coughs> dat een uh, dergelijk systeem zouden overgaan. Je bent, dus het, uh, je bent het niet eens met de stelling, de ja, iPad-school niet. is een goed idee. Absoluut niet, want zelfs met de rekenmachines merk je nu al... Dat een hele plan helemaal niet meer uit hun hoofd kunnen rekenen. moet moeten direct weer zo'n ding erbij halen. Je kunt nog niet eens een afstand inschatten tussen, tussen twee auto's bij wijze van spreken. Kan jij het een beetje hoofdrekenen, Roel? Ik kan er zeker hoofdrekenen. Als je, stel ik, ik zeg, je koopt uh, zes pakken uh, koekjes van uh, 1,50 euro. Hoeveel kost het dan in totaal? Ja. Nou, ja, ik wil het feitelijk niet met zo'n raar voorbeeld doen. Ik kan maar eventjes... Ik zeggen 9 euro. Maar je snapt welke Ja, was, nou ja, je, je, hebt het, uh, je hebt het goed hoor. Het is, uh, het is 9 euro. heb ik het goed? Ja, het is. heb uh... ik het goed, meester. Ja, nou, ik ben je meester niet. Maar denk je dan niet dat jij zegt: Oké, okay, ik maak de afstand groter. Maar denk je dan niet dat het ze juist wel heel goed op deze digitale wereld voorbereidt? Want ja, je kan er niet omheen. Nou, men, men zegt dat men er niet omheen kan. Het, uh, mensen zijn zo hersenspoeld, u dus ook, door te zeggen dat we er niet omheen kunnen. U bent helemaal gehersenspoeld uh, door uh, de industrie die dat die digitale media op de markt brengt. ik weet zelf niet hoe ver u al gehersenspoeld bent door die digitale uh, media. Maar um, ook gewoon dingetjes als gewoon typen voor je werk, mailen, dingen kunnen opzoeken op internet. Dat lijkt me niet echt hersenspoelen, dat hoort gewoon bij je baan. Nee, maar ik denk, ik denk dat er al een behoorlijk hersenspoeling heeft. Je hebt de zelf niet in de gaten. Mm -hmm. het gaat heel uh, heel, heel uh, langzaam. Ja. Wij leven al in een hersenspoelde digitale. begin van een digitale samenleving. En ik vrees voor een, een volledig digitale samenleving. Die dit soort uh, proefnemingen met uh, iPads en zo. Uh, moeten voorbereiden. Roel uh, lijkt uh, uh, me hartstikke duidelijk. Dankjewel voor het bellen. Ik heb nog eens in de ogen kunnen kijken. En, en, en hand kunnen geven, en druk en drukken. En hand kunnen drukken met elkaar. Maar de digitale wereld schept steeds meer afstand tussen de mensen. Het lijkt mij even gevaarlijk. Oké, okay, de roel lijkt. Uh... En, en u bent nogmaals, ben, ik merk aan nu dat u al helemaal geïndoctrineerd bent door de digitale wereld. Oh, nou, ik, uh, ik ben het daar niet uh, helemaal mee eens. Maar uh, ja, dat, dat, is, dat, zeggen, is, dat, dat is een discussie wel, die wij gewoon face-to-face een keer. Zodat we elkaar onze hand uh, kunnen schudden. Roel, ja, dankjewel ja, voor nou, het bellen. Ik, ik, ik zou het ook zeggen uh, ontkennen uh, dat, dat als, ik, als ik u was, maar. Je bent al helemaal geïnterineerd door de digitale wereld. Het zelf niet door. Ik, uh, ik ga verder roem, maar dankjewel voor het bellen. Dag. Gaan we naar uh, Joost. Joost, wat vind jij van de stelling? De iPad school is een goed idee. Daar ben ik niet helemaal mee eens. Ik denk, uh, ik denk dat we namelijk uh, een vraagje om een beetje anders moeten stellen. Dat we ons eigenlijk niet afvragen wat, wat concept school is, zeg maar, wat je daar eigenlijk in de toekomst mee wil, of je het alleen. Uh, voor een overdracht van kennis uh, wil gebruiken of dat je ook uh, kinderen moet voorbereiden op maatschappijstukken, opvoeding bijvoorbeeld. Mm -hmm. En uh, vooral het laatste aspect. Uh, eigenlijk beide aspecten zijn een beetje twijfelachtig met een iPad. Uh, Ik, uh, de, de verbinding is niet helemaal goed, maar wat, wat jij uh, zegt uh, is uh, uh, wat je vindt is de, is dus een verschil tussen kennis doorgeven en kinderen klaarmaken voor de maatschappij. En, en, en jij zegt dus eigenlijk van, um, nou, dat klaarmaken voor de maatschappij... Dat, dat doe je hier wel een beetje mee, of niet? Of... Nee, ik hoop dat u ontvangst dus beter is. Ja, wel, het, het is wel iets, ja. Oké, okay, mooi. Oké, okay, nee, wat ik bedoel eigenlijk is uh, dat je het hele concept school, zeg maar... eigenlijk de schop zou moeten gooien. En dat je eerst goed moet bedenken van wat willen we nou overbrengen aan de kinderen. Mm -hmm. En waar doen dus, we uh, ze... Dus wil je ook een opvoedkundig uh, aspect uh, in de opleiding hebben? Of wil je alleen puur overdracht van kennis? Of wil je ze eigenlijk alleen leren zoeken uh, of, uh, uh, of leren vinden van antwoorden met ja. van Google bij wijze van spreken? Oké, okay, ja, maar dan. dan ik, ik, ik, ik proef je mening een beetje, maar ben je nou voor of tegen? Ik denk dat van de implementatie afhankelijk. Uh, als, als jij uh, als we. ze klaarstomen voor de maatschappij, als, als het doel is ze gewoon klaarmaken... voor de digitale maatschappij, dan ben je eigenlijk voor? Als het puur gaat om werk, uh, misschien wel, maar ik denk niet... dat je veel prettigere mensen ermee creëert. Oké, okay. nou lijkt uh, me duidelijk, Joost. Dank je wel voor het bellen. Ja, graag gedaan. Fijne uitzending, ook. Dank je wel. En jij kan dat uh, ook nog steeds doen. 0800-1121. Wat vind jij van het idee van... De iPad-scholen. Vind je het goed, niet goed? Bereidt het kinderen goed voor op de, deze moderne digitale wereld? Of zeg je, nou weet je, leer ze gewoon even eerst schrijven met de pen. Dat typen, dat komt later wel. Ik heb deze vraag ook eventjes voorgelegd aan de BNN Universe, die redactie. Ik heb natuurlijk heel veel redacteuren en verslaggevers. Die gaan allemaal op pad, die zoeken allemaal dingetjes uit. Uh, heel fijn. En dan tijdens de vergadering pak ik even een microfoon erbij. En dan uh, ja, vraag je ze dus ook eventjes wat ze ervan vinden. Denken, denken, denken, denken, denken. Oeh, Oeh. BNN University. University. Ontspoord. Het is toch bizar dat je gewoon in de klas zit. en elk kind, laten we zeggen in een gemiddelde klas zitten. 28 kinderen, ongeveer 30. Achter zo'n iPad verstopt zitten. Dat is toch geen schriftjes, geen boekjes, pen en papier. Dat is toch, dat hoort het toch niet? Ja, het is bizar, maar over tien jaar zal, zal het normaal zijn. Als je nu al op de redactie rondkijkt bij ons. Iedereen zit op zijn iPhone, op zijn computertje. Zelfs net Charlie, wij met z'n tweeën. We zaten twee meter van elkaar af. Maar we zaten wel gewoon via Facebook te chatten. Ja, maar dat kwam omdat we ontzettend aan het roddelen waren. Ja, oké, okay, maar dat, het, is, het is allemaal super handig. En ja, nu is het gek. Maar we moeten een keer beginnen. En het is nu tijd om in 2013 te beginnen. Met iPads. Nee, maar... Op school. Maar we hebben toch allemaal gewoon de basis nodig. Van dat je en goed kan spellen en gewoon kan hoofdrekenen. Die baas die wij vroeger ook gewoon mee hebben gekregen. Dat is wel echt het minste dat kinderen nu nog zouden moeten leren op school. Ja tuurlijk, maar dat krijg je ook gewoon mee op die iPads. Alleen dan ja, ben je aan het typen op een iPad in plaats van iets anders. Maar het is ook vooral op die iPad dat je heel interactief bent. Je kan gewoon je rooster maken en je kan zien wanneer wat gaat gebeuren. Oké, okay, maar sorry, stel je dit even voor. Dit kind wat alleen maar een iPad heeft gehad, neemt op een gegeven moment de telefoon op. En die wil een telefoonnummer opschrijven, maar die heeft zijn iPad niet bij de hand. Er ligt wel een pen en papier, maar het kind heeft werkelijk geen idee wat hij daarmee moet doen. Want hij heeft namelijk niet op school geleerd hoe hij die pen en papier samen kan gebruiken... om daarmee iets op te schrijven. Nee, zo ver is Anton niet Komen, mag hopen. Nee, precies. En, en we hebben nu telefoons waar je tegelijkertijd als je aan het bellen bent je nummer op kan slaan. Ja, maar tuurlijk, kids zullen altijd nog gewoon leren schrijven. Zullen wat fijne motoriek leren door middel van pen en papier te gebruiken. Alleen het is handig dat die iPad ernaast ligt, zodat je gewoon, ja, interactief bezig bent... Omgang met computers hebt en dat je gewoon ja, uiteindelijk zelfs misschien HTML leert dat je ja, sites kan bouwen en, en dergelijke. Want later gaat echt internet overnemen. Ja, Gaat je, nog eens groot worden. Je beperkt die kinderen wel heel erg, want alles moet binnen het stramien... van die app of dat programma of wat dan ook, wat ze op dat moment gebruiken. Terwijl als je pen en papier hebt, boeken, uh, weet ik veel wat... dan kan, uh, kan je eigen creativiteit... Je moet meer die Precies, ja. ja, dan heb je de ruimte. En dat heb je niet als je binnen een app zit waarin je maar laat ik maar zeggen vier mogelijkheden hebt. Maar denk je echt dat we over vijftig jaar nog boeken hebben of pen en papier? Tuurlijk! Ik denk echt dat we dat gewoon niet meer hebben. Ik denk dat alles... Elektronisch is alles dat. Alle... Ja, dat een kladblokje dat is gewoon een klein, minuscuul iPadje waar je eigenlijk alleen maar notities op kan maken. Waardoor het dus ook supergoedkoop is om te maken. En alles, ja, maar ik denk dat alles. blijven dat je gewoon Skype, dat je inlogt op je lessen via Skype of via internet, via met je webcam, je leraar kan zien? Ik denk het wel. Ik denk dat wel de contactmomenten er nog wel zullen zijn. Ik denk wel dat je echt nog wel naar een klas moet gaan omdat je toch wel samen iets doet. Alleen ik denk wel dat het zo steeds meer zou, uh, zou worden. Ik zou echt niet willen leven in die tijd, maar dan ook echt niet. Ja, maar dat is een keuze. Nee, en ik denk... ah, nee niet. Als het zo is, dan zou ik dus zelf moet moeten plegen... omdat de rest van de wereld bedacht heeft dat een iPad de uitkomst is. Maar je, je moet toch gewoon de vrijheid hebben om te zeggen... oké, okay, ik vind die iPad handig, ik wil daar mijn dingen mee doen. Of weet je wat, geef mij lekker mijn pen en papier... want ik vind dat tien keer relaxter, laat me dat lekker doen. Ja, maar dat is zo'n ouderwetse gedachte, joh. Dat is, uh, je oma die zegt, heeft precies hetzelfde met gewoon nu een telefoontje op zak, weet je wel. Ik wil, ik wil niet overal gebeld worden. Ja, dat is omdat je oma daaraan gewend is. Het is gewoon een hele aparte manier van werken. Maar over tien jaar, ik herhaal het nog een keer... gaan we met z'n allen op de iPad. Ah, wat een leuke redactie heb ik toch. Um, over tien jaar met z'n allen op de iPad. Nou, ik, uh, ik wil wel weten wat jij ervan vindt. En vooral dat we dan nu alvast die basisschoolleerlingen... Daarop voorbereiden via de iPad school Is het een goed idee om ze dat nu allemaal les te laten krijgen via zo'n iPad? Roos die heeft mij gebeld op 0800-1121. Goedemorgen. Roos. Roos, goedemorgen. Um, wat vind jij van de stelling? De iPadschool is een goed idee? De iPadschool is geen goed idee. En waarom niet? Omdat die iPad, die komt natuurlijk gewoon ook het reguliere basisschoolonderwijs in. Mm -hmm. Of laat. Uh, misschien uh, met uh, vijf jaar uitstel, maar hij komt er heus in, hoor. Ik bedoel, uh, ze zitten nu al allemaal uh, op de middelbare school met apps en uh, de iPad enzovoort. Maar als die er op, ja, op den duur al inkomt, dan is, toch, ja, dan is het toch niet erg dat ze er nu al mee beginnen? Dan kan je toch eerst... De basisvaardigheden moeten weten. Gewoon en euh, gezond, schrijven en hoofdrekening. Luister, ik ben een vrouw van 61. Mm -hmm. uh, ik uh, ben begonnen met lesgeven in 1974. Nou, ja. Dat was uh, al voor, ver voor jij je in de cijfers stond. Oh, ik zeker? Ja. <laughs> ja, nou. Uh, behoorlijk lang uh, lesgeven op de basisschool en ook op de middelbare school. Mm -hmm. Uh, mijn uh, twee kinderen die hebben me uh, allebei het uh, digitale tijdperk ingesleurd. In nee, ja. Ik doe alles. Ik twitter, ik doe de hele kleren zoals Facebook. Uh, you name it. Kort er gek van. Oh jee, maar uh, Maar dan uh, ik vind maar, het heel fijn dat ik dan nu een. Basisschoollerares of überhaupt een lerares, want je bent van alle markten thuis, hoor ik al. Um, ja. Heb je dan ook niet, denk je niet dat dat dan misschien een toevoeging zou zijn? Dat je dan wel gewoon uh, klassikaal les hebt, maar dat je dingen kan opzoeken? Tuurlijk ja. wel. Tuurlijk is het een toevoeging. Ik bedoel, joh, de wereld is zo groot en wijs geworden door internet. En tegelijkertijd zo klein en behapbaar. Maar uh, om het al direct alles via de iPad te doen, zeg je, nee, dat vind ik niks. Nee, want kleine kinderen, die mm. moeten eerst dingen leren via het bewegen, het doen. Ja. Weet je, die moeten echt een pen in de hand houden. En uh, A, B, C, D, E, F, G, leren schrijven. met mm -hmm. Gewoon, grove motor, kleine motor. Ik bedoel, uh, leer ze de stemregels met een dansje. Mm -hmm. van, je, hebt, je, je weet het vast zelf nog wel dat je dat gedaan hebt ja, zeker. op, uh, op de basisschool. Van uh, tikken met je handen op tafel. Uh, gewoon met een uh, beetje discipline. Yes. Nou, het, het, het... Nee, wat gewoon, ik doen. Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe spreek je dingen uit? Eén keer één is twee. Nou, dan liet de juf nou jou ook oh, oh, met, met, met, met, met je handen op tafel tikken. Sowieso, geef je het in. 1 de keer 1 is 2, Roos. 1 keer 1 is 2, dat ik, uh, ik hoop dat je dat op de basisschool iets anders leert. Hè? Je zei 1 uh, keer 1 is 2? Dat gaat nog steeds mijn stamp, Dat geloof geloof me. Oh, oké. Okay. Maar één keer één is dan één, heb ik altijd gestampt uh, geleerd. Ja, soms is één keer één drie, hoor. Ja, precies. Maar, maar net <laughs> hoe je het opvat, hè. Dat ligt er maar aan, vanuit welke hoek je het bekijkt. Roos, uh, ja, ik... hartstikke bedankt voor het bellen. Dankjewel voor je mening. Nee. Maar, luister... Het... Luister, ik wil, ik wil er nog even langer in blijven hangen. Oké, okay, maar hou het kort, hè, want ik ja, wil zien, ook graag nog andere mensen geleidelijk, spreken. Geleidelijk, geleidelijk en alles op zijn tijd moet toevoegen. Leer ze liever Engels vanaf uh, de, de kleuterschool. Mm -hmm. Dan zijn ze er een oorlog En dat digitale, dat, uh, dat komt later wel. Dat komt wel, dat komt gewoon wel, joh. Nou, dat precies. Roos, dankjewel. En uh, uh, nog even naar Phil. Phil, goede goed uh, goedemorgen. Um, en oneens. Oneens? Ja, en, absoluut. En waarom? Waar gaan we naartoe? Worden we allemaal robotten of uh, hoe zit dit? Kijk dus, ik snap natuurlijk de keuze van de ontwikkeling. Ja. Van het digitale schoolbord, dat heb ik ook wel een beetje gevolgd via nichtjes. Maar. En. Uh, dus, uh, ik denk dat, dat het, het heeft te maken met fantasie. Ik denk dat alles voorgekoud wordt op een gegeven moment. Mm -hmm. Je moet ook, nou, zoals Roos zei, dat vond ik wel terecht... Hoewel ze zich in een rekensommetje had vergissen, dat geeft niet. Mm -hmm. Maar ja, ik vind. Als, als je zo alles zo voorgelegd krijgt. Kijk, je moet ook vanuit jezelf denken. Hè? Ik bedoel, klassicaal onderwijs, persoonlijk uh, contact onderling. Ja. lijkt me ook heel erg belangrijk. Maar dat, kijk, dat verlies je niet natuurlijk, want je zit, je zit in één klas. Maar ja, goed, als iedereen digitaal bezig gaat zijn met een koptelefoontje en een uh, scherm mm -hmm. voor een hoofd... Ja, volgens mij is er iets gewoon hartstikke mis met die ontwikkeling. Ik bedoel, tuurlijk, we gaan naar een digitaal tijdperk. En zitten, want er natuurlijk in. Ja. We kunnen veel jaren verder denken. En het wordt alles maar erger. Maar uh, wat jij zegt, eigenlijk, je verliest je fantasie. Dat moeten we niet hebben. Ja, het moet geprikkeld blijven. Ik bedoel, alles wordt voorgebouwd. Uh, ik bedoel, uh, de computer is natuurlijk prachtig, mm -hmm. maar, maar op die manier, dat lijkt me geen goede ontwikkeling. Nee, nou, het lijkt me uh, helemaal duidelijk. Phil, dank je wel voor het bellen. Graag gedaan. En uh, goed. Ja, goede, nacht en goedemorgen. Ah, um, Oké. Okay. Deze week zijn er dus uh, de eerste elf Steve Jobs basisscholen uh, begonnen in uh, Nederland... vernoemd naar de oprichter van Apple. En uh, op die school heeft iedere leerling een iPad uh, als lerares. Maries de Hond is een van de initiatiefnemers van dit project... En uh, ja, ik wilde wel eens wat meer van weten. Goedemorgen, Maries. Goedemorgen. Het enige wat die leerlingen dus nodig hebben, is hun iPad. Ja, dat is een beetje kort door de bocht, maar de iPad speelt wel een belangrijke rol. Maar, en dat is niet alleen op school, maar je hebt het apparaat natuurlijk ook thuis. Dus je hebt als het ware de school ook thuis. En als je in het gebouw van de school bent, dan doe je ook wel andere dingen met elkaar. Zowel sociale, sociale emotionele ontwikkeling, maar ook uh, ja, lezen in een boek of... Uh, Schrijven op papier of schilderen of uh, techniek. Maar het overgrote deel van activiteiten wordt uh, wel samen met een iPad gedaan. En moet ik dat dan ook zien als dat je een soort van jouw lerares is je iPad? Nee, dat is ook weer niet zo. Alleen, de, het is niet zo dat je in een klas zit en de grootste gedeelte van de kennisoverdracht geschiet door een persoon die vooraan de klas staat en dingen uitlegt. Je bent heel erg individueel bezig uh, of met kleine groepjes. Uh, gemonitord en gecoacht door een, wat je dan de leerkracht zou noemen. En dan kan de, de apps die je op de iPad hebt staan... of informatieboekjes uh, of iets anders... die kunnen een belangrijke rol spelen bij wat je aan het leren bent. Oké, okay, en nu, nu uh, ben ik even naar de site gegaan. Daar staat op, we beloven dat jij zelf mag kiezen wat en wanneer je gaat doen. Uh, soms helpen we je een beetje op weg... Kan ik hieruit concluderen dat dan de kinderen zelf mogen bepalen wat ze leren? Of is er toch wel een lerares die zegt... nee, er zijn wel een paar vaste dingen die je sowieso moet weten? Maar je maakt in ieder geval afspraken voor bepaalde periodes samen met de ouders. Zodat ook de ouders weten wat die afspraken zijn en die kinderen ook. En daar hou je de kinderen wel aan. Maar als een kind heel erg goed is in rekenen en daar zich veel erg wil verdiepen... dan ga je niet zeggen, je zit nu in groep drie... En verder mag je niet, want anders uh, loop je te ver op de rest vooruit. Dus als een kind zich heel erg snel in dat ontwikkelt, dan kan hij ook naar de niveaus die vroeger dan voor groep 5 of misschien groep 6 goldden. En dat bedoelen we met name. Je kan je verder ontwikkelen in datgene wat waar, waar jou echt uh, boeit en aan aantrekt. En tegelijkertijd ga je natuurlijk wel kijken dat op bepaalde punten er niet, te, niet een te, te, te laag niveau wordt gehaald. En dan stimuleer je het kind. Uh, of soms zelfs dwing je het kind, maar dan in uiterste omstandigheden om, om daar ook mee te gaan. Maar je probeert het juist in settings te brengen, waar het leren ook, uh, ja, dat men het echt ook wil. Plus dat, de manier waarop we het op die school organiseren, kan je ook erg goed geholpen door andere kinderen die wat ouder zijn dan jij. En die zich verder hebben ontwikkeld en een rol spelen bij jou te helpen. Dat zie je met name in de digitale wereld al gebeuren. Kinderen die PowerPoint beheersen doen dat niet omdat de school ze dat geleerd heeft... maar dat om een vriendje ze dat geleerd heeft. En dat zijn processen die je ook op de school wil aanmoedigen. Nu denk ik ook van die, die, jo die jongste leerlingen op die scholen... die zijn nou, vijf, zes jaar... Um, die krijgen natuurlijk ook al best veel keuzevrijheid. Moet je dat zo'n kind wel geven? Nou, ik weet niet of je wel eens op een eh, of school bent geweest... waar kinderen van vier, vijf zijn. Dat, dat gebeurt ook wel. Er is ook... Laat ik zeg wel v vrij wel veel vrijheid, maar die vrijheid die is hier wel in een soort structuur. Het is niet van nou kom binnen en kijk maar wat je gaat doen. Nee, natuurlijk ga je kinderen in de uh, setting brengen. Je, je hebt bijvoorbeeld projecten, omdat uh, hè, dat, in de aanloop naar de kroning is de kroning een project. Ja. Je koppelt kinderen dan ook aan een wat ouder kind die zo'n kind dan meeneemt. Of ja, misschien de, de basic dingen van leren en schrijven, laat je ook doen in, onder begeleiding van iemand ouder kind. En dat krijgt hij dan een soort van door via een uh, videoverbinding, via zijn tablet. Dat oudere kind zegt dan uh, Hallo, nee, nee, daar ben ouders... ik bij u. Nee, nee, dat oudere kind zit gewoon in de groep met jou, uh, in de stamgroep. Want mm -hmm. we combineren kinderen van, wat ik zeggen, 4 tot 7 ja. en, en 8 tot 12 met elkaar. En als jij 4 of 5 bent, dan kan een kind van 6, 7 uit je groep er ook een rol bij spelen. Dat jij uh, bepaalde dingen waar je wat uh, meer eigen wil worden, dat, dat andere kinderen je daar ook uh, bij helpen. En dat ja. je dus niet alleen afhankelijk bent van een soort collectieve les waarop gezegd wordt, het is nu uh, december, je bent 8, dan ben je nu aan de breuken toe. Ja, oké. Okay. En, en, en waarom is dit nou de toekomst? Nou, het Om twee punten. Uh, uh, een kind wat nu vier is, zoals mijn dochter... die komt van school af ongeveer in het jaar 28. Dan is de wereld nog veel digitaler dan de wereld uh, van vandaag. En als je ja. op een gemiddelde school komt... dan is digitale componenten komen daar weinig voor. En je moet kinderen voorbereiden voor de wereld van de toekomst... en niet voor de wereld van het verleden, dat is één. Ja. Maar twee, de methode van, van leren... En, en vooral persoonlijke ontwikkeling daar speelt zo'n tablet kan er een hele belangrijke rol bij spelen en dat zie je ook als ik zie waar het is de school waar mijn dochter is geweest uh, vorig jaar ja dat is een soort museum van het verleden daar ja. liggen spullen niet alleen ontwikkeld in 1970 maar ook gekocht in 1970 ja en... dat is misschien wat uh, wat wat overdreven 1970 <lacht> nee dat was in 1980 sorry maar uh, als ik zie wat mijn dochter die al vanaf haar eerste met een ipad bezig is zelf uh, eigen maakt rondom... ook lezen, rondom... Um, Vormen herkennen, rondom de basisdingen van rekenen. En het mooie van dat soort uh, apps is dat, dat die zijn adaptief, dat betekent dat zich aanpassen aan jouw niveau. Dus als jij opdrachten ja. krijgt die je goed doet, dan ga je automatisch naar hogere uitdaging. Doe je de opdrachten niet goed, dan blijf je op het niveau of dan krijg je uitleg of dan kan een, een coach erbij komen. En een boek doet dat niet, een boek daar staat alleen maar pagina's en dat zijn opdrachten. En vervolgens moet, de, moet ten alle tijden dan de leraar te controleren en nakijken... en vervolgens de volgende opdracht geven. Ja. Nu, is er, uh, nu uh, zie ik op Twitter en op Facebook en ook van, uh, van, uh, van wat prominenten... zie ik wat, uh, uh, toch ook een klein beetje kritiek komen op deze, deze methode. Want ze zeggen, ja, nu ben je wel heel erg richting dat schermpje gericht. Leer je nog wel straks goed uit je hoofd rekenen en, en goed schrijven met de pen. Ja, belangrijk is natuurlijk te denken waar je kinderen op voorbereidt. En als ik nu, en dat heb ik een onderzoek gedaan onder alle Nederlanders boven de 18, hoeveel procent van alle letters die zij produceren ze nog met de hand schrijven, dat blijkt nog maar 4% te zijn. En van de letters die ze dan met de hand schrijven wordt maar 10% weer door andere ogen gezien door de persoon zelf. Dus 96% doen we met apparaten. En dan is mijn vraag, waarom leren we dan nog nou, blokletters, dat lijkt me logisch, maar waarom leer je nog schrijfletters en je leer je bijvoorbeeld niet met tien vingers verplicht blind typen? En dat komt omdat we ons niet snel genoeg aanpassen aan de veranderende wereld. Ons hele schoolsysteem is geënt op het beeld van de wereld van laat ik zeggen, 1960, 1970... en niet op 2030. En daar moet mijn kind op voorbereid worden. Maar dat, dat schrijven, dat, dat zorgt natuurlijk ook voor een goede fijne motoriek. De, ze zeggen dat uh, schrijven, als je chirurg wil worden bijvoorbeeld... is dat de beste voorbereiding om straks met die apparaatjes te leren werken... of architecten die... Uh, uh, ook goed gewoon nog moeten kunnen schetsen. Nou, dat leer je allemaal ook door die beweging met het schrijven. Dat ja, maar sterft het, dat dan niet ik, een beetje uit? Nee, maar in de eerste plaats vind ik het altijd een zwak argument als je een tweede argument moet gebruiken om je eerste argument over uit te houden. Maar in de tweede plaats. Als, natuurlijk fijne motoriek is ook heel belangrijk. Er zijn ook allerlei andere dingen voor die je kan doen... waarbij je ook fijne motoriek kan trainen. Maar tussen de lijntjes schrijven... Is, wordt niet primair voor de fijne motoriek gedaan. Dat is nog omdat we ja, tot dertig jaar geleden... communiceerden we alleen maar via schrijven tijdens ja, ja. De, de, de, de Amper. En dat is het punt. Je moet gewoon bij alles wat je doet goed nadenken. Waarom doen we het ook? Iets ander punt is... Um, Zeker, dat is nu eigenlijk al bijna het geval, maar in de toekomst helemaal. We beschikken altijd over internet. Dat betekent dat je altijd ja. over Google en Wikipedia beschikt. En dan veranderen we eigenlijk van, van kennisverzamelaars... worden mm -hmm. we eigenlijk kennisverwerkers. Dus wat ja. moet je nog paraat hebben? En wat moet je, je moet eigenlijk vooral getraind worden om de kennis goed te verwerken. En welk onderwerp je dan in verdiept, ja, dat hangt een beetje van jezelf af. Maurice de Hond, bedankt. Als ik zo een beetje naar de reacties van de bellers uh, kijk... Um, en ook een beetje wat er op Twitter uh, komt... het uh, Radio 1NL of hashtag Radio 1... zie ik wel dat mensen er nog niet echt klaar voor zijn voor de iPadschool. Dus ja, de conclusie uh, voor de stelling... is de iPadschool een goed idee, is dan eigenlijk uh, nee. Uh, Laten we uh, de scholieren op de basisschool... maar rustig beginnen dat, uh, dat digitale. Komt later wel. Het is uh, nou uh, vijf over half zes... Uh, iets, iets meer erover. Um, en uh, je luistert naar Start op Radio 1. Zo direct gaan we naar de mini-Efteling. En uh, je hoort van mij wat de trending topics op uh, Twitter zijn. Uh, Naakien. Sovereign Light Café. Een jaartje oud is hij en hij is van Keen van het album Strange Land. Start, Kees Dorrestein. 25 augustus is het vandaag. Goedemorgen. Je luistert dus naar Start, je hoort het net. Vandaag uh, trending op Twitter is hashtag Zwolle. In Zwolle was het uh, vannacht feest. Voetbalclub uh, Pek Zwolle speelde tegen Cambuur. En na 69 uh, minuten... Uh, gebeurde dit? Benson, in een medegebied, beneden, verdediger op zijn lippen. Daar komt het schot. Prachtige keer door Nienhuis in tweede instantie. In tweede instantie wordt hij binnen door Fernand West, denk ik. Nienhuis werd in eerste instantie. 1-0 en Zwolle explodeerde dus. Met nog 20 minuten te spelen stonden ze voor. En virtueel nummer 1 van de Eredivisie. Maar in de 69e minuut werd het feest alleen maar groter. De aanloop van de Asiënt. Het scoot en hij zit erin. U hoort het, u hoort het, hij zit erin. Peck Zwolle leidt tegen een kambuur met 2-0. En dat is volkomen en volkomen verdiend. En nu is het een groot feest in Zwolle. Zij zijn de poploper in de Eredivisie. Peck Zwolle, wie had dat durven voorspellen? Uiteindelijk won Peck dus met 2-0 van Cambuur-Leeuwarden. Zijn ze de enige ploeg die alle vier de eerste wedstrijden gewonnen heeft in de Eredivisie. En dus staan ze nummer 1. In ieder geval vorige week en misschien wel langer. Even de geschiedenisboeken in uh, 25 augustus. Um, in 1609 demonstreerde Galileo Galilei zijn telescoop. Daarbij ontdekte hij dat de maan niet mooi gaaf was, zoals iedereen beweerde. En uh, dat reuzenploneet Jupiter vier manen heeft. Vandaag in uh, 1981 wordt Mark David Chapman uh, tot levenslang veroordeeld door de, uh, voor de moord op uh, ex-Beatle John Lennon. Toevallig dan uh, dat ook deze week het nieuws naar buiten komt... dat de eigenaar van de tand van John Lennon, dat is een Canadese tandarts, die wil daar DNA uit gaan halen zodat hij de zanger en uh, ja, uh, muzikant kan klonen. Ik, uh, ik vind het uh, wat opmerkelijk. Is één John Lennon niet genoeg? Dan even naar de verjaardagskalender. Wie uh, is er allemaal Ja, op 25 augustus? Uh, ik kan uh, Mr. Bond Puursang Sean Connery feliciteren met zijn 83 ste verjaardag. Daar moet natuurlijk op gedronken worden. En dan kies je automatisch voor Een Martini, Shaker ik, uh, ik ben meer van het bier eigenlijk, maar ja. Uh, ook Claudia Schiefer is uh, jarig vandaag. Het topmodel blaast 43 kaarsjes uit. Van harte. Ja, en tot slot Amy McDonald, die is ook een jarig. Je hoort haar hier met This is the Life. 26 jaar wordt ze hyperpiep Gefeliciteerd. Even kijken naar wat het weer vandaag gaat doen. Het was alweer wat uren droog, maar er komt zo meteen toch weer regen aan. Het oosten van het land krijgt het eerst te maken met regenbuien. Maar na de ochtend zal het overal in Nederland opklaren. Gelukkig, want dan uh, kom ik droog thuis aan. Oké, okay. ah, ik, uh, ik denk er komt een plaatje, maar uh, dat is niet het uh, geval. Gaan we eventjes uh, naar, naar iets kleins, letterlijk eigenlijk, want de Efteling kennen we allemaal. Maar de mini-Efteling, ja, die kennen maar heel weinig mensen. Maar die bestaat dus, gevestigd in Nieuwkuik, vlakbij de grote Efteling in Kaatsheuvel. Verslaggever Ilan was bij de opening van de mini-sprookjestuin. Ik kan wel even een gordijn opzij schuiven. Dan kan je natuurlijk zeggen welke attractie dit is. Hoi, het is een tijdje dat ik, uh, <laughs> dat ik niet in de Efteling geweest ben. Maar pff, ik ga even kijken. Dit is een spookslot. Het spookslot. Het spookslot, inderdaad. Ja. ja, het is wat kleiner uh, dan in de Efteling. Daarom is het ook een mini-Efteling natuurlijk, een mini-spookslot. Maar uh, verder is de beweging, alles ziet er gewoon hetzelfde uit als, uh, als in de Efteling. Imre, jij bent uh, 21 jaar oud en jij bent de directeur hier van, uh, van de mini-Efteling... Hoe ben je er zo bij gekomen eigenlijk? Nou, mijn twee broers die zijn er destijds mee begonnen, dus 28 jaar geleden al. Um, en het begon gewoon als een knutselclubje van melkflessen, karton en wat plaksel. Uh, werden de poppen uit de Efteling nagemaakt. En dat is langzaam maar zeker gewoon uitgegroeid en, en steeds professioneler geworden. Het is eigenlijk gewoon een uit de hand gelopen hobby, zo uh, noemen we het wel eens grappend. En uh, ja, dat is, toen is het geworden tot wat het nu is. En we staan nu hier op de zolderruimte. Het is een klein theatertje met een sprookjesbos. Zullen we even naar beneden gaan van de zolder naar beneden naar de geopende sprookjestuin? Ja, dat is helemaal goed. Ja, de sprookjestuin die is zojuist geopend, inderdaad. Dus het is ook lekker druk buiten, veel, veel gasten. Gaan we even de trap af? wel de sprookjesachtige muziek hier uh, te wensen overlaat, maar het is nu natuurlijk ook gewoon een feestje. En dan lopen we nu uh, richting de Sprookjestuin. En dan uh, staan we nu naast uh, de Lange Jan. Hij is wel uh, lang, zeg? Ja, ja, het is inderdaad uh, het is niet zo heel erg mini als dat sommige mensen denken. Onze uh, langnek is inderdaad wel wat kleiner dan die in de Efteling. Maar hij is nog steeds wel uh, een meter of drie hoog. Is de Sprookjestuin uh, gebouwd op een, op een bepaalde schaal of uh, verschilt dat? Nee, dat verschilt per, uh, per attractie. Bijvoorbeeld Kleine Boodschap is ongeveer even groot zoals in de Efteling. Maar Langnek die is wel weer uh, wat kleiner. Dus voor ieder Sprookje is gewoon bekeken van uh, hoe past het mooi in de Sprookjestuin. Hoeveel ruimte hebben we? Uh, wat ziet er leuk uit? En ik, ik, ik kijk nu naar Lange Jan en hij lijkt echt precies zoals in de Efteling. Hebben ze geen patent op, op die Lange Jan? Uh, nou ja... Bijna alle attracties uh, lijken hopelijk heel erg op die in de Efteling. Uh, maar wij hebben afspraken met de Efteling. Ze uh, zijn hier ook een aantal keer geweest. En de toenmalige directeur vond het ontzettend leuk. En uh, dankzij die afspraken mogen wij uh, bijvoorbeeld een naam gebruiken. Maar ook uh, de figuren zo namaken. Ja, dat is gaar, weet ik Bij deze dus echt geopend. Henny Huisman, dat Tijdje je niet gezien, uh, Henny. Ja, dat klopt. En dan ook nog wel in een mini-Efteling. Ja, dat is uh, grappig om te doen. Het is wat, hè? Ja, uh, je hebt net uh, de Mini Efteling geopend, hoe was dat? Nee, het was uh, heel erg leuk. Het is eigenlijk ook heel wonderbaarlijk dat mensen in hun achtertuin dit hebben gerealiseerd. Want uh, ja, ik vertelde ook natuurlijk over die buurvrouw die een beetje boos keek dat mijn auto voor, uh, voor, de, de, voor de deur stond. Maar dat zal inderdaad maar even naast je huis gebeuren. Dus, uh, dat... Maar aan de andere kant vind ik het wel weer heel bijzonder. Want er werken zo'n 30 uh, mensen aan mee, Er waren ook mensen met een verstandelijke beperking. En die daar een, een, ja, een, hele, een hele hebben en houden aan geven. En dat is wel heel erg lief. Dus het is een, ik vind het wel een mooi initiatief. Twintig minuutjes fietsen, dus Kaatsheuvel. En dan heb je de echte Efteling, hè? Ja. Je kleinzoon is ook mee. Zou je niet eerder naar de grote Efteling gaan dan hier? Ja, de grote Efteling uh, heeft hij al een keer gezien. En, uh, en nu met zijn open mee naar de, ja, de mini, ik denk dat die, dat, die, dat voor een kind niet zoveel uitmaakt. Het is even goed een man met een lange nek en uh, even goed uh, enge uh, spook heeft hij gezien en noem maar op. Dus ik denk dat het voor een kind niet zoveel uitmaakt. Ik denk voor die anderen van elf dat het wel een verschil is. Hier. Lights have turned away deep in the dark light years you feel like years from yesterday there's still a spark a million sparks like the whole Place that's never dark. Nieuwe muziek van eigen bodem hier op Radio 1. We Are Golden of Golden van Laura Jansen. Start is Dorstein. Sinds mei vorig jaar blokkeren Nederlandse telecombedrijven de toegang tot de website The Pirate Bay. Een website waar je gratis muziek kan downloaden. Dat moesten ze doen van de rechter om het illegaal downloaden tegen te gaan. Maar deze week bleek uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam... dat deze blokkade van de Pirate Bay zinloos is. Joost Poort is een van de onderzoekers. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zijn ze zinloos? Nou, het blijkt dat mensen eigenlijk uh, sinds de blokkade uh, vrij makkelijk de weg hebben gevonden... naar andere manieren om toch uh, muziek, films, games, boeken te downloaden. En dan andere manieren, andere wegen naar diezelfde site toe. Ja, er zijn allerlei manieren. Je kan inderdaad via proxies of VPN-verbindingen of mirror sites uh, en al dat soort dingen kan je alsnog bij het aanbod van de Pirate Bay komen. Eigenlijk een soort van, uh, want uh, je zegt de proxies, uh, wat is het, VPN-verbindingen. Eigenlijk een soort van sluiproutes en toch naar die website. Precies, dat zijn wat technische, technische sluiproutes. En uh, op internet zijn natuurlijk heel veel uh, mensen uh, uh, aan de gang geweest om dat soort routes voor je te bouwen. Dus de, de kennis die dat nou uh, vereist is niet echt uh, je dat. Je, je, als je een beetje om kan gaan met computers en een beetje kan zoeken op Google... dan kan je ook al de manier vinden om alsnog bij het aanbod van de Pirate Bay te komen. Dan kom je er alsnog. Maar uh, het grappige is dan wel dat twee maanden na de blokkade werd nog gemeld dat het verkeer naar de Pirate Bay flink was afgenomen. Dat, dat klopt dus niet. Nou, Wat uh, Brein uh, zegt is inderdaad dat het uh, aantal Nederlandse bezoekers van de Pirate Bay is afgenomen. Um, dat kunnen ze niet helemaal goed beoordelen... want mensen die via een buitenlandse verbinding de Pirate Bay uh, benaderen... die zullen zij niet als Nederlanders uh, identificeren. Mm -hmm. Maar wat veel belangrijker is wat mij betreft... Um, mensen vinden dus kopieën van de site van de Pirate Bay of allerlei andere routes uh, om uh, te downloaden het illegale bron. Dus ja, misschien is er een ja, afname van het bezoek van de Pirate Bay. Dat zou heel goed kunnen, want dat is immers de site die geblokkeerd wordt. Mm -hmm. Maar dat betekent niet dat mensen niet in staat zijn om even makkelijk als eerst uh, via die illegale omweg daar aanbod te komen. te komen. Precies. En wordt er dan, dan nog steeds evenveel gedownload? Ja, als je gewoon kijkt naar het deel van de bevolking dat aangeeft zelf uh, de afgelopen half jaar te hebben gedownload... ...dan is dat percentage nog steeds even groot als, uh, als voor de blokkade. En dan vraag ik me toch af, hoe ziet de toekomst van het illegaal downloaden er dan uit? Ik denk dat het downloaden uit illegale bron nooit echt zal verdwijnen. In Nederland niet en in andere landen niet. Uh, wat wel... Gebeurt, en dat zie je eigenlijk al over de laatste jaren gebeuren in Nederland in ieder geval, is dat het minder wordt. Omdat uh, met name voor muziek dan het legale aanbod gewoon steeds mooier en steeds beter wordt. Ja. Steeds betaalbaarder. Via sites en... als Spotify en Google Music en iTunes. Precies, precies. Dus mensen maken daar graag gebruik van. En die sites die zijn zo aantrekkelijk dat mensen niet meer de moeite nemen om uh, uit illegale legale bron te downloaden voor muziek. Dus voor muziek zie je de afgelopen vier jaar een duidelijke scherpe daling. ...voor uh, films en series zie je nog steeds een toename van het uh, downloaden die legale bron. Omdat die nog niet heel erg worden aangeboden via legale wegen? Nog onvoldoende naar de smaak van veel, uh, van veel mensen. Inderdaad, het, het, het video on demand aanbod van de uh, gemiddelde kabelaar is nog steeds niet wat mensen ervan verwachten. Films zijn te oud, te moeilijk te vinden, uh, te duur in de ogen van veel mensen. Dus uh, die markt die, uh, die heeft nog een slag te maken. Joost Poort van de Universiteit van Amsterdam... Bedankt. Zo direct uh, uh, alweer het uh, tweede uur van start hier uh, op uh, Radio 1. Daarin uh, gaan we het onder andere eventjes over sport hebben. Vuelta, wielrennen en uh, polo. Ja, je weet wel, dat soort van hockey te paard. Dat, uh, dat hoor je straks uh, allemaal. Uh, en, en een nieuw rubriekje, de blockbuster bingo. Wat dat is, allemaal in het tweede uur. Maar eerst nog even een lekker plaatje. You too, the sweetest thing. Hier uh, op uh, Radio 1 bij Start. Nog een top 10 hitje was dat hoor, in 1998. u Too natuurlijk uit uh, Dublin, Ierland. En nu ben ik net terug van mijn vakantie uit Ierland. En ik heb daar een partij gekke sporten gezien. Straks, uh, na het nieuws, gaan we het over uh, sport hebben we hier in Start.